Op glad ijs. Dus jij gelooft dat Van Poeken de waarheid gesproken heeft? Ja en nee. Ik denk niet meer dat hij Cindy Carlier vermoord heeft. Toch niet eigenhandig. Leg eens uit. Het is pure speculatie van mij... maar ik denk dat hij Cindy Carlier erg goed gekend heeft... Volgens mij was zij een trouwe klant van haar. En ik heb een vermoeden dat ze dingen wist die ze niet mocht weten. In verband met PC-busters? Onder andere. Oh, ja, je denkt dat ze vermoord is omdat Frank Kildof vermoord is. Ja, ik geef toe dat ik er nog geen gram bewijs voor heb, maar ik zit in die richting, ja. Eén ding is duidelijk. Het wordt hoog tijd dat we mevrouw Pauwens serieus op de rooster leggen. Want ik heb nog een andere gok te doen. Ik heb een sterk vermoeden dat mevrouw Pauw, Jozef van Poeken en minister De Beulen onder één hoedje spelen. Met Mario van Hille als domme kracht, of wat? Ja, niet alleen met Mario van Hille, Guido. Er zijn nog pionnen in het spel. Een zekere Georges de Keuster, bijvoorbeeld. Die chauffeur van De Beulen? Ja, die kleerkast met zijn oorringen en zijn paardenstaartje. De keuster heeft een paardenstaart. Ah, origineel, hè? Een minister van toerisme die met een gemankeerde buitenwippen rondrijdt. Ja, de Beulen is ook minister van tewerkstelling, hè? Ja. ja, inderdaad. Wat ons bij de interessante vraag brengt... hoeveel Europees geld is hier in wie zijn zakken verdwenen? En hoe lang is dat al bezig? <grijg> Je moet niet zo kijken, Guido. Gino. Ik zie er misschien niet uitgeslapen uit... ...maar in mijn bovenkamer draaien de radertjes op dit ogenblik als nooit tevoren. Kortom, de oplossing is in zicht. Ze komt alleszins dichterbij, Guido. Zeg, jij bent wat zo goed geluimd? Is daar een speciale reden voor? Ja, ik heb daar straks... terwijl meneer Van Poeken ons medelijden zat op te wekken een besluit genomen. Na deze zaak ga ja, ik me extra toeleggen op het soigneren van Anneke. Hmm. In dat verband stop Seversis aan het beste reisbureau van Brugge... Jij als doorgewinterde wereldreiziger zult wel weten waar dat te vinden is, hè? Of niet? Je gaat met haar op reis? Nou, waar? Dan ga ik nu eens niet aan uw neus hangen, hè. Want ik ken u. Jij brieft dat binnen de kortste keren aan haar door. Het moet een verrassing blijven, hè? Nee, nee serieus. Ik vrees dat ik haar de laatste week niet te veel verwaarloosd heb. En volgens mij is ze ook een beetje overspannen. Je zou van minder, hè. Met zo'n brok energie als jij, permanent aan je zijde. Wilt je wel eens naar uzelf kijken, ja? Zit het bij u, Makker? Hebt je uw Duits vriendje al officieel geïntroduceerd? Ik ga hem de bond schrijven, Pieter. Nou, Frank en ik hebben vannacht een goed gesprek gehad. Het komt erop neer dat hij vond dat ik geen aandacht meer voor hem had... ...terwijl ik net hetzelfde van hem dacht. Ja, dat is absurd, hè? Dat dat zo gemakkelijk bij uw soort, mensen? Eén goed gesprek en er Odo kan inpakken. Ja, hij zal er niet van wakker liggen, neem dat maar van mij aan. Maar ik geef toe dat ik soms nog aan hem zal denken. Ah, het is echt een, een heel bijzonder iemand hoor. En, en zo heerlijk jong en onbevangen. Hè? Ja, ja, bespaar mij de details maar. Ik ben van een andere geloof hè. Met van in. En waar zit je? In Café Vlissingen. Goed, oké, okay, dan zie ik u daar. Niet te geloven, hè, Guido? De beulen willen nu direct met mij een duvel drinken. En tussendoor nog een beetje bijpraten ook. Nee, Pieter, er zijn geen subsidies via mij... naar dat bedrijf van Frank Geldof gegaan. Allee? Nee? Toch niet, voor zover ik weet. En nog eens... Ik heb Frank Geldof alleen in de Cupid ontmoet en ergens anders. Daar geloof ik nu eens niks van. En toch is het zo. Je hebt mij gisteren al cadeau gedaan wie Cindy Carlier zogezegd vermoord had, Urbain. Ja. Heb ik het verkeerd voor? Of gaat je me nu een hint geven over de moordenaar van Frank in zijn gezin? Gij beseft niet welk risico ik er neem, hè? Ah, George staat daar buiten toch op wacht. Hij zal u wel beschermen als het erop aankomt, Peter. zeker. Peter... Ik heb vandaag geen tijd om hier met u wat kwinkslagen uit te wisselen, sorry. Ah. Ik heb gisteren mijn nek al uitgestoken en ik ga dat nu weer doen. En dat doe ik enkel en alleen omdat ik u wil helpen. Of omdat je een paar mensen opzij wilt schuiven die u om een of andere reden in de weg zitten? Ik hm? heb dat al geprobeerd trouwens, met Jozef van Poeken. Wie is er nu aan de beurt? Marlies Pauw? Hey, wie is dat? Ah, daar heb je nog nooit van gehoord. Nee, nee, Pieter, nog nooit. nee. Mario van Hille. die naam doet ook geen belletje rinkelen. Nee. Zeker van? Gaat ge nu eindelijk luisteren naar wat ik over Frank Geldof te vertellen heb, ja of nee? Oké, okay, verras mij maar. Frank Geldof was een notoire antiglobalist. Een notoire antiglobalist? Ja. Wat moet ik mij daar in godsnaam bij voorstellen? Mijn beste Urbain, is dat nu het zogezegde staatsgeheim dat je me dringend wilt toevertrouwen? Wilt je niet zo luid roepen, alsjeblieft? Wat is het? Luistert de CIA mee of wat? Zeg, je hebt toch zelf geen microfoontje onder een van je dubbele kinnen verstopt, zeker? Ik heb veel zin om ons onderhoud hier en nu af te breken, weet je dat? Ik kan mij voorstellen dat je dat wel zou willen... ...maar helaas voor u zit je op een of andere manier in serieuze nesten. En heb je mij keihard nodig. Vertel dus maar verder. Of komt er niks meer? WC Busters was eigenlijk een dekmantel. Ah, een dekmantel? Ja, Frank Geldof gebruikte zijn bedrijf op een heel geslepen manier... om de antiglobale zaak vooruit te helpen. Ah? Hij gebruikte de vele relaties die hij had opgebouwd... om zich in allerlei hoogtechnologische bedrijven binnen te werken. Kortom, hij was dus een soort spion. Een spion voor de goede zaken, ja. in zijn ogen tenminste. Hij hield de antiglobale beweging op de hoogte van alle vorderingen op het gebied van internet- en communicatietechnologie. Ja, en dat is nog niet alles. Ah, wordt het nog spannender? Ik ben ervan overtuigd dat hij en het Syndicalier samen een soort combine hadden. Daarom was hij zo razend toen zij mee was stoppen. Ja. Je bedoelt dat zij ervoor zorgde dat Frank Geldof zijn zakenrelaties op tijd en stond dus flink van Bill konden gaan. Hè? Zodat hij ze nog wat meer geheimen kon ontfutselen. Iets in die aard, ja. En ik denk dat je de moordenaars van Frank Geldof en zijn gezin ook in die richting moet gaan zoeken. Ah, en waar zou ik dan best beginnen? Bij Bill Gates of zo? Sorry, Urbain, jij denkt dat je nu verder van af bent. Hè? Maar ik denk dat ik u nu moet vragen om met mij mee naar het bureau te komen zodat we verklaringen officieel kunnen noteren... en dan liefst met nog wat meer details, hè? Oké. Okay. In dat geval heb ik hier nog iets dat je wel zal interesseren. En wat is dat? Kijk, jij mag die foto's houden, hoor. Het zijn kopies. Vooral die twee, waarop je in de cupido precies in de armen van Claudia ligt te soezen, zijn bijzonder goed geslaagd, vind ik. En die één hier, waarop ik u ondersteun, terwijl op de baan tussen Lissewegen en Brugge staat te kotsen, dat is wel de allerbeste. Hm? Vindt u dat ook niet? Gij denkt dat ik zo gemakkelijk te chanteren ben. Gij misschien niet, maar van uw vrouw weet ik het nog niet zo zeker. Is er iets stil aan toe aan een bevordering? Ah, tussen haakjes. Jij zou ze toch wat beter in het oog moeten houden, hoor. Het schijnt dat ze gisterenavond dronken over straat liep. Ik heb het maar van horen zeggen, hè, maar toch. Tot in deze rij, Pieter? Ik heb met je te doen, Pieter, maar ik heb zo het gevoel dat de Beulen zijn beweringen heel plausibel klinken. Ja. De keerzijde is. Als Geldof inderdaad via syndicalier en haar team probeert de fabrieksscheimen te ontfutselen. en alle grote namen die me zijn bestanden gevonden hebben. dan zitten we nu ineens wel met massa's verdachten, hè? Ja. En toch, hier klopt iets niet, hè? Ik weet alleen niet wat. Is dat café waar Van Poeken gezeten heeft al gecheckt? Ja, een verhaal klopt. Hij heeft daar uren gezeten. Hij heeft daar zelfs zitten janken. Wat nog altijd niet betekent dat hij niet schuldig kan zijn aan de moord op syndicalier. hè? Nee. Goed, ik ga een vak sturen naar kolonel Sanders. Kunnen jullie u eens weten wat Europol allemaal te vertellen heeft... over die anti-globale is Excuseer, is... commissaris, maar nieuws van Vanille. Je is een uur geleden naar een huis op de kruisvest gegaan. Je is er ongeveer een kwartiertje binnen geweest... en je is daar dan gelijk aan de deuren gezet. Ja, je is weer naar huis gelopen en je was duidelijk vredkwad, hè? En wie woont er daar op die kruisvest? En wel, een zekere Moon. kietmoen. eens zweet... Dat is wel een rare naam, even voor een zweet. Allee, eten die niet allemaal een Björn Björnson of zo? Gido, we gaan naar die Kietmoen. Maar ik passeer even nog bij Anneke. Ik kom me daar binnen een half uur halen, oké? Okay? Nee, Anneke. Dat hebt gij mij niet gezegd, dat gij de beulen kende. Sorry, hoor. Ja, hij wist me zelfs te vertellen dat hij nog een oogje op u gehad heeft. En wanneer heeft hij u dat verteld? Toen we daar gisternacht in dat bordé samen met hem... ...hartsgeheim aan het uitwisselen waren? Ik zat daar niet voor mijn plezier, hè? Ik zit hier ook niet voor mijn plezier van in. En trouwens, voor Sales is het een deur verder, hè? Uw onderzoek valt onder haar verantwoordelijkheid. Dus val mij daar niet mee lastig, oké? Okay? Zo is dus al goed, madame. Ik ga al. Maar één ding wil ik nog van u horen. Het schijnt dat je gisteravond zat op straat gelopen hebt. Wat? Wat was er aan de hand, hè? Hoe durft jij het daarop? Oké, okay, Vanin, ja, ik was een beetje in de wind. En weet je waarom? Omdat ik iets te vieren had. Wat dan? Dat zult je te gelegenheid wel te horen krijgen. Tenminste, als je uw leven betert. En nu ingerukt Mars. Kom, weg. Ik heb werk te doen.